Een uur even kunnen met het NOS-journaal. Een wetsvoorstel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen. helpt niet meer arbeidsgehandicapten aan een baan. Dat zegt het Centraal Planbureau. Werkgevers hoeven straks maar een deel van het minimumloon aan arbeidsgehandicapten te betalen. De rest krijgt de werknemer uit de bijstand. Voor deeltijders wordt het aantrekkelijk om meer te gaan werken... maar voltijdswerk loont minder voor mensen met een beperking... omdat zij minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De Tweede Kamer praat morgen over de berekening van het CPB. Amerika en Noord-Korea hebben respect voor elkaar. Dat heeft president Trump gezegd op een persconferentie. Hij zegt dat er op extreem hoog en direct niveau wordt gecommuniceerd... tussen de landen over een mogelijke top... Die ontmoeting moet volgens Trump ergens in de komende twee maanden plaatsvinden. Trumps woorden zijn opvallend verzoenend. Vorig jaar noemde hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... nog denigrerend Little Rocket Man. Ook dreigde hij met Fire and Fury als Noord-Korea zou doorgaan met rakettesten. De Belastingdienst kampt nog steeds met ICT-problemen. Daardoor zijn plannen om terugbetalingsregelingen makkelijker te maken... verder uitgesteld. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage. De Belastingdienst wil de terugbetalingsregelingen... voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag makkelijker maken. In eerste instantie zou dit allemaal voor 2019 geregeld zijn. Maar dat gaat uiteindelijk nog zeker tot 2021 duren. De griepepidemie, die 18 weken geleden begon, is nog steeds niet voorbij. Deze week is er zelfs weer een toename van het aantal mensen... dat met griep naar de dokter is gegaan. De langste griepepidemie was vier jaar geleden. Die duurde toen 21 weken. En er is gevoetbald. FC Twente versloeg thuis PEC Zwolle met 2-0. Ondanks de winst blijft Twente laatste in de eredivisie. De wedstrijd Heerenveen-Ado-Den Haag eindigde in 2-0. Het weer, vannacht rustig en vrij helder weer. Minima rond een graad of zes. Morgen volop zon en een matige oostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Daniëlle van Ark is hier zometeen te gast. Ze heeft een expositie in vol met het fotografiemuseum van Amsterdam. Michiel ten Hoorn hoort u, regisseur van onder meer aanmodder Vakker. En hij vertelt over zijn favoriete filmscènes aller tijden. Hanna Berfoets maakt deze week elke nacht een verhaal voor ons. Schreef romans, lieve Celine, Efter, Ivanov en Fussy, En ze zal elke nacht een verhaal voordragen op dit tijdstip. Hanna, goeienacht. Hallo. Zo, het was een mooie dag vandaag. De lente lijkt, uh, lijkt langzaamaan te beginnen. Wat, uh... Ja, het ja, was wel opbeurend. ja. Wat heb je meegemaakt dat uiteindelijk tot een verhaal heeft geleid? Nou, ik heb van alles meegemaakt. Maar um, ja, wat natuurlijk vandaag opviel waren de pagina grote advertenties van Facebook... in onze dagbladen, waarin ze eigenlijk een beetje beloven... Uh, hun een een privacy policy te beteren. Dat, we, dat ze beter om zullen gaan met privacy. En uh, toen bedacht ik dat het ook precies morgen, precies een week geleden is... Uh, dat uh, Nederlanders uh, opgeroepen werden door Arjen Lubach om Facebook te verlaten. Dus ik vroeg me af hoe het nu is met die, uh, ja, die mensen die weggegaan zijn. Daar, daar heb ik een stukje over uh, gemaakt. Of ze alweer terug zijn of dat ze misschien helemaal niet echt weg zijn gegaan. Ja, precies. Ik ben <laughs> precies. benieuwd. Ga je gang. Het was Dini die er als eerst mee kwam. Facebook steelt onze privacy, schreef ze in de appgroep. Onze gegevens liggen op straat. Ja, antwoordde Marijke K. En ze maken je expres verslaafd. Laten we van Facebook afgaan, schreef Marijke C. vervolgens. Woensdag, woensdag gaat iedereen... Er waren drie duimpjes op het scherm verschenen, maar Tieneke had getwijfeld. Zij zat graag op Facebook. Ze plaatste er foto's die ze met haar spiegelreflexcamera van vogels in haar tuin maakte. Wat nu? Na lang wikken en wegen had ze een emoji van een feesttoetertje geplaatst. Een veilig, vrijblijvend teken. Een feesttoetertje moedigde aan, maar dat hoefde niet te betekenen dat ze het met de anderen eens was. Die woensdag bezocht Tineke Facebook. De profielen van Dieneke, die en de Marijkes waren inderdaad verdwenen. Dat betekent, dacht Tineke, dat ze helemaal niet kunnen zien... dat ik hier nog zit, mijn profiel, nog niet heb gewist. En even glimlachte Tineke tevreden. Dat is nu één week geleden. De afgelopen dagen was de appgroep bedrijviger dan ooit... Dini en de Marijke sturen constant foto's van dingen die ze doen... nu ze niet meer op Facebook zitten. Dini met een schoffel in haar handen. Eindelijk tijd voor de tuin, jongens. Marijke K. met een appeltaart. Wie wil er een stukje? Marijke D. houdt een roman omhoog. Nu al op bladzijde 150. Tinekes opslagruimte begint vol te raken... haar repertoire aan reacties uitgeput. Mooi, leuk, wat fijn zeg, Diep ze de hele dag door. Straks vanmiddag zal Tieneke Facebook openen. Ze zal de simpele likes bij haar foto van een rood borstje poedelend in een waterbakje bekijken... en ze zal intens tevreden zijn. Maar eerst... eerst rolt ze langs de tientallen geposeerde foto's van Dini in de tuin... en Marijke met haar appeltaart... en plaatst ze de kleine, maar gemeende feesttoeter. Leven zonder Facebook kunnen we het eigenlijk nog door eigen ogen leven. En uh, leven zonder uh, likes en een reservoir aan potentiële applausgevers. Ja. Zit, zit jij er ja. nog op eigenlijk, of ben je er ook al vanaf? Ja, ik ben gebleven. Uh, ik heb geen WhatsApp, dus ik heb natuurlijk wel even erover nagedacht. Maar voor mij wegen de bezwaren niet op. Uh, tot het vertrek, maar ik moet wel zeggen... het is natuurlijk wel te gek wat er nu gebeurt... dat we eindelijk met grote getalen vragen gaan zetten... bij weet je, de macht van uh, die bedrijven. Dus ik ben uh, blij met het uh, protest. Het, het stimuleert de overheid en grote bedrijven... meer aandacht te besteden aan privacy, wat wel het niet mag. En ja, misschien uh, wordt privacy het, het nieuwe diversiteit. Iets dat niet alleen belangrijk is, maar ook een beetje hip. Uh, waarmee bedrijven en overheden... want het is natuurlijk ook een taak van de overheid je hun magen op kunnen vijzelen. Dus ik, ja, ik denk... Uh, ik ben gebleven, maar voor de actie. Ben je lekker makkelijk, maar... Ja, zo is het wel. Maar goed, het, het, het blijft toch wonderlijk. Want volgens mij is de, de essentie van Facebook... dat je privacy opgeeft... Want je zet er dingen op. Ja, kijk, het is die anderen net, kunnen wat zien. heb je ervoor over? Ja, tuurlijk. Maar het gaat nu natuurlijk om. Uh, weet je, de, de achter de schermen. Mensen denken heel erg. Ja, maar ik zet er niet zoveel op. En ik zet niet zoveel foto's erop. Dus het zit wel goed. Maar het gaat natuurlijk over uh, de metadata die Facebook over je verzamelt. Die geven ze aan andere bedrijven. En ja, dit, het hele schandaal is natuurlijk opgekomen omdat. Uh, die, bedrijf, die andere bedrijven waar ze die metadata aan hebben gegeven... daar niet zorgvuldig mee om zijn gegaan. En Facebook daar vervolgens onzorgvuldig mee om is gegaan. Dus ik denk dat het, het vervolg heel erg zal gaan... Uh, dat en de burger zich veel meer bewust zal worden... Uh, wat, welke, welke data geeft je nou eigenlijk af. En het gaat ook veel over geanonimiseerde metadata. Hè. Dus het gaat niet eens direct over... oh, waar gaat mijn naaktfoto heen? Dat is een beetje uh, een misvatting. Maar het is nog steeds een interessante discussie. Want je wil niet uh, dat jouw metadata... waaruit misschien blijkt dat je chronisch ziek bent... of een bepaalde geaardheid hebt of een religie aanhangt... dat dat bij een verzekeringsmaatschappij... Uh, of, of een dergelijke instelling terechtkomt. Um, waardoor je, weet je in de problemen komt. Dus het gaat allemaal nog over... Ja, waar ligt die grens en wie en bepaalt dat? En, en ja, het lijkt me goed dat die discussie uh, wordt gevoerd. Zeker, maar ik, ik uh, twijfel nog of al die mensen echt van Facebook afgaan. Want ik, ik ken zoveel mensen die dat zo vaak zeggen en dan zeggen ze dat al op Facebook. Ja. Wat, wat de geloofwaardigheid al meteen een beetje aantast. Ja, maar ik de D-Day is geweest hè? Want de D-Day was natuurlijk na de, op de oproep van Arjen Lubig, dat was vorige week woensdag. Ik heb ook een beetje, het, van toen zijn er zijn allerlei berekeningen... want Facebook geeft die cijfers niet vrij... maar er zijn allerlei... je kan bijvoorbeeld kijken naar een pagina met heel veel likes... zoals nu.nl, welke likes, hoeveel likes die na woensdag is verloren... en dat percentage dan weer doorrekenen naar alle Facebook-gebruikers. Dus allerlei media hebben allemaal hun eigen methodetjes. En daar zou uitkomen dat er ongeveer 20.000 Nederlanders... zijn vertrokken woensdag, wat natuurlijk uh, niet veel is. Maar nogmaals, ik denk dat het gaat... Om, weet je, om het feit dat we er überhaupt bij stilstaan van... Hey, hoe werkt Facebook eigenlijk, wat betaal je voor de diensten... die je nou, die niet helemaal gratis krijgt. Helder, dankjewel Hanna Berfoots, en uh, tot morgen. Yes, tot morgen. Aanstaande zaterdag Record Store Day in alle platenwinkels van Nederland met veel bandjes. Bijzondere aanbiedingen, bijzondere releases. De Engelse band Florence and the Machine... heeft een nieuwe single speciaal voor de gelegenheid uitgebracht. En dit is een sky full of song. How deeply are you sleeping are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful my darling be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father, and you were screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart it hides, such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long I couldn't hide from the thunder in a sky full of song And I want you so badly, but you could be anyone I couldn't hide from the thunder in a sky full of song Hold me down, I'm so That music starts to play In a city without seasons It keeps raining in LA I feel like I'm about to fall The room begins to sway And I can hear the sirens But I cannot walk away Grab me by my ankles I've been flying for too long I couldn't hide from the thunder In a sky full of song I want you so badly, but you could be anyone I couldn't hide from the thunder in the sky for song. Hold me down. I'm De rubriek heet Openkaart 150 vragen over werk en leven te gast. Is beeldend kunstenaar Danielle van Ark. Vanwege een uh, nieuwe tentoonstelling die uh, donderdagavond zal openen in Foam. Fotografiemuseum in Amsterdam. Artists Proof. En dat is uh, nieuw werk en oud werk door elkaar. En het gaat ook over de wereld achter de kunst. Danielle, hartelijk welkom. Dankjewel. Jullie waren vanmiddag nog druk aan het uh, opbouwen. Dat eigenlijk wel iets toevoegde voor mij aan de expositie om jullie aan het werk te zien, want het is eigenlijk wat je probeert ook met de tentoonstelling om niet zozeer werken alleen te laten zien, maar ook de achterkant, de wereld achter de kunst. De handel. Wie, wie maakt zo'n expositie? Wat, wat bepaalt eigenlijk wat daar komt te hangen? Dat soort vragen. Ja, ja, het is altijd eigenlijk heel interessant dat als je een museum inloopt of een tentoonstelling, dan zie je eigenlijk alleen maar werk wat af is en wat uitgekozen is. En ik, ja En er blijft eigenlijk heel veel weg altijd. Je blijft heel veel in het atelier of in de opslag staan. En we hadden eigenlijk een beetje gekozen om... Ja, er, er wordt gewoon een keuze gemaakt en, en wat, wat de rest. En ik vond eigenlijk een hele beperkte keuze is het uiteindelijk. Want ik maak nu een paar jaar... Uh, mijn achtergrond is fotografie en uh, ja... Ik kom uit de fotografie, maar eigenlijk de laatste vijf jaar ben ik hier, is mijn werk heel erg veranderd. Meer naar ruimtelijk werk en beeldend en installaties. En ik heb nu een tentoonstelling in een fotomuseum. En dan wordt er heel erg naar het fotografiewerk gekeken. Maar de rest werd eigenlijk ontkend. Eigenlijk toen ik met de curator aan het praten was. En... Ja, dat, was, dat is natuurlijk een interessante gedachtegang. Dat andere werk dan, dat is er ook nog. En uiteindelijk staat dat natuurlijk niet nu ook in het museum. Maar dat was wel een vertrekpunt om te kiezen... ook om een soort meer de achterkant van de voorkant te laten zien. En zoals jij gezien hebt, zie je daar dus ook een installatie staan. En die is eigenlijk heel erg bewust uh, zo opgebouwd. Dus vanuit de dingen die, ik niet, die we niet hebben uitgekozen... Je, en... ziet, je ziet een, uh, twee karretjes staan bijvoorbeeld met nog, nog uh, niet uit, opgehangen foto's over elkaar heen. Dus je kan maar een deel van het beeld zien. Ja. Dat, dat zijn dan de foto's die er niet zijn komen te hangen. Ja. Ook rollen, foto's die, die helemaal nooit zijn ingelijst zelfs. Die, ja. die worden getoond. En, en dan laat je op een zeker ogenblik meerdere werken door elkaar in dezelfde lijst zien. Dat is voor een deel gewoon een kunstwerk en voor een deel... Een, een briefje van de veiling waarop staat wat het is en hoe het geveild wordt... en wat het voorheen heeft opgeleverd. Ja, ja dat, dat werk waar, waar je nu aan refereert, dat zijn, die komen uit Christies Catalogie. Dus dat zijn dus de boeken waar de verzamelaars doorheen bladeren... om te kijken wat er te koop aangeboden wordt. Om de waarde te bepalen. Ja, en, en waar het vandaan komt en van wie het is geweest. Dus dat is allemaal een soort geheimtaal wat er dan op zo'n pagina staat... wat alleen maar kunstkenners en die daarmee bezig zijn echt snappen... En uh, ik, ik heb die pagina's eigenlijk uit die catalogie gehaald. Eigenlijk op, uitgekozen op beeld wat ik mooi vond. En uh, dat voor een lichtbak gehouden. En dan komt dus de achterkant van die pagina daardoorheen. En wat je dan krijgt is twee beelden door elkaar. die morven door elkaar heen. Eén uh, in spiegelbeeld, want dat is de achterkant van de pagina. Je denkt eigenlijk dat je naar een gemanipuleerd beeld kijkt. Een soort Photoshop-beeld. Maar het is helemaal analoog gemaakt. En ja, daardoor speel je een beetje met. Je kijkt natuurlijk naar een, een. Je ziet alle informatie staan. Dus de geschatte waarde. Heel veel van die werken zijn tussen de. Nou. 30 en de paar ton, 1000 euro. En ja, wiens beeld is het? Is het mijn beeld? Is het hun beeld? En, en wat uh, bepaalt eigenlijk de waarde van kunst? Dat is, dat is natuurlijk een heel interessante vraag die je daarmee ook stelt. Ja, precies. hoe, hoe kan het dat dit het ineens waard is? En, en denken we daaraan al aan als we kijken naar kunst in een museum? Ja, en uiteindelijk is het beeld wat er hangt, mijn beeld, heeft ook een bepaalde waarde... die over het algemeen een heel stuk lager ligt... dan die pagina's uh, die afgebeelde pagina's uh, werken. En ik vind dat wel interessant, want je eigent je iets toe... Wat het wordt mijn beeld, omdat het verschillende beelden... door elkaar heen zijn, met teksten doorheen... en het is gewoon mijn foto, maar met andermans werk. Dus dat, dat speelt ook een beetje met authenticiteit en copyright... en inderdaad vooral ook, ook waarde. En ook in mijn relatie tot tot die kunstwereld eigenlijk, want ik maak daar wel onderdeel van uit. Maar... Hoe eigenlijk, en, en wie ben jij, en, en waarom doe je dit... en wat, ja. wat maakt jou een, een belangrijk iemand in de kunstwereld? Ja. Het is een beetje alsof, alsof in theater je de vierde wand doorbreekt. Ja. De, de afspraak tussen het publiek en de mensen op het podium... van we doen net alsof dit nu een, een sprookjesbos is... Ja. en, je, en je, je loopt eruit, en dit doe je eigenlijk in, in het museum... Ja, nou ja, dat is eigenlijk de vraag die ik me continu af, uh, afvraag. Uh, hoe, hoe plaats ik mezelf daartussen of hoe pas ik daartussen? Want ik voel me eigenlijk altijd wel een buitenstaander. Terwijl ondertussen ben ik ook onderdeel geworden van dat hele geheel van die rare kunstwereld. Het laat ook iets zien over jouw proces. Omdat dat er soms jaren aan vooraf gaan dat je met een gedachte... Worstelt, of dat er soms projecten zijn die, die helemaal nooit van de grond komen of niet worden afgemaakt, of die in die rol blijven liggen. Ja. Die rol die daar ook letterlijk ligt. Ja. Dus jij bent ook wel aan het reflecteren op die kunstwereld al vanuit je atelier. Ja, ja heel erg. Ik denk dat je het is. Ik denk dat jij ook niet meer omheen kan eigenlijk nu met. Vroeger was het natuurlijk, uh, denk ik, heel anders... dat je als een ro heel romantisch idee had... dat je in je atelier zat en gewoon werk ging maken... en dan was je daarbij postbode. Of uh, ja, je werd gesponsord door iemand, een rijke verzamelaar... die je wat geld toestopte. En er waren natuurlijk veel minder kunstenaars. En het is nu zo'n overvloed van, van alles eigenlijk. Van sociale media en van kunstenaars. En dan elk jaar studeren er weer zoveel mensen af die aan de bak moeten... En, maar mensen uh, houden van dat beeld van de kunstenaar, de bohemien... een beetje buiten de samenleving. Helemaal levend voor de kunst in een atelier. En vinden het een fijne gedachte dat daar helemaal niet een soort zakelijkheid... Of, of een soort handel achter zit. Nee, maar ik heb wel... Het idee dat het de laatste jaren daar eigenlijk voornamelijk over gaat, over die handel. Is het, is het uh, die nieuwe jonge kunstenaar oppikken en claimen dat je die ontdekt hebt? Of. Uh... De speculatie, dit moet je nu kopen, dit wordt geld ja, waard. Ja, precies. Terwijl, en dat, dat zijn allemaal maar hele kleine onderdelen van een heel groot geheel. Het is inderdaad, uiteindelijk heeft, heeft iedere kunstenaar die, uh, die gang naar zijn studio elke dag uh, of avond of uh, ochtend. Um, en zit je daar in een ruimte en ja, het is best wel moeilijk af en toe. Van wat, wat, wat moet ik nu weer gaan doen? Of juist niet. Dus soms is het ook heel makkelijk. En, en is dat wel de reden dat je het doet, die kunstwereld? Ja. Of zijn er andere motieven die belangrijker zijn? Nou ja, ik denk voor mij is het is het, het allerfijnste als ik iets maak... en ik kijk ernaar en ik kan het zelf niet... weet je, Ik vergelijk het altijd met als ik in een museum loop... en ik zie iets, iets van iemand hangen waar ik zelf heel jaloers op ben. En soms heb ik echt werk gemaakt dat ik denk... oh als ik dit in een museum zou zien hangen... zou ik echt willen dat ik het had gemaakt. En dat is echt het fijnste gevoel wat er is... als je iets maakt waar je zelf heel trots op kan zijn. Maar ik vind... Dus, er zijn zoveel aspecten eromheen... die gewoon best wel uh, moeilijk zijn aan, aan het kunstenaarschap. En het... ja, dat... eh... Nou, die, ga, ja, die gang van zaken gewoon... Uh, Daar worstel je ook echt mee. Ja, best wel, ja. En vooral nu. En het is heel grappig, want eigenlijk zou ik niet mogen klagen... want ik heb nu een tentoonstelling in een museum. Maar dat komt ook echt op een moment waarop het echt best wel... Uh, ja, er zijn heel veel ups en downs tegelijkertijd. En soms dan zou het gewoon eigenlijk wat prettiger zijn... als het allemaal wat uh, overzichtelijker is. Het, is. het is zeker geen glamour bestaan, zoals je er nu over vertelt. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Oh, nee. Wat, wat, het, wat het, het beste is voor de waarde van een kunst, uh, kunstwerklasse, als ik is als de kunstenaar doodgaat. Want dat vinden verzamelers fijn. Dan weten ze in ieder geval dat er niet al te veel nieuw werk bij komt. Dan kunnen ze de prijs beter be bepalen. Dan weten ze ook van, nou ja, dit zal ongeveer de waarde zijn. Ja. Dit, dit is wat er, wat er aan aanbod is. Ja, en er komt geen slecht werk meer bij... Ja, hij gaat niet een andere kant ja. op. Of er komt niet nog, uh, nog ineens een soort overproductie. Ja. Dat, dat geeft dan een soort tragiek aan van de kunstmarkt en de kunstenaar. De kunstmarkt kan niet wachten tot hij dood is. Ja, of, of tegenwoordig zie je ook veel... dat ineens uh, bijvoorbeeld dan worstel je je hele leven als kunstenaar. Dat zie ik nu een beetje. En nu zijn de bejaarde vrouwen ineens weer in. Dus die worden dan herontdekt. Dus die leven dan nog net. Weet je? Dus dan zijn ze zo tachtig. En dan wordt daar dan mee... Uh, uh, de, ja, een of andere galerie die pikt dat dan weer op en dan uh, krijgen die museumtentoonstellingen en dan gaat zo'n waarde ook heel erg omhoog en zo'n vrouw leeft dan nog. Dat is wel grappig, als zeg. Zo'n tendens, er zijn bepaalde tendensen die dan ineens opgepikt worden en dat is dan nu met de hoogbejaarde vrouw. Ja, en hoe lang gaat zo iemand nog mee? En dat is eigenlijk ook het, het beetje het, uh, het schralen van zo'n bestaan. Weet je? Dan heb je je hele leven heel hard gewerkt voor weinig. In de, bedoel, in de meeste gevallen gaat het natuurlijk ook gewoon... Uh, vaker mensen ook wel een, geven ze les... of uh, is het ook niet zo schraal als ik het nu zeg. Maar, en dan heb je eigenlijk... wanneer je oud bent en niet echt meer van kan genieten... dan heb je ineens succes. Ja, en zoals, dan zoals, ga je heel veel geld verdienen. Zoals Atacando, die dan op, op het allerlaatste nog net een jaartje geleefd... toen werd ze ineens echt helemaal ja. gevierd nou, en, ja, precies, en groot. Zoiets, en, uh, ja, ja. Laten we beginnen met de kaarten voor we dat vergeten. Um, ja, pak een vraag. Um, nou, laat ik deze eens doen. Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Um, um, nou, in ieder geval dat ze hetzelfde type humor hebben, denk ik, als ik. Dus dat we elkaar wel. Uh, met vriend bedoel je, bedoel je gewoon vriendschap. Neem je ja, aan. vriendschap. Laten we ja, vriendschap. dat vriendschap. doen. Dan wordt het helemaal zo ingewikkeld. Ja, precies. Nee, ik denk wel dat iemand wel een bepaald type humor moet hebben. En. Uh, ja. Ja, ik, ik ben eigenlijk niet echt op zoek naar een eigenschap volgens mij. Ik heb gewoon vrienden en dat, dat gaat goed of dat gaat niet goed. Maar ik denk dat humor en een soort. Zelfde blik op de wereld. Vind ik ook wel belangrijk dat je, dat je het over dezelfde dingen kan hebben en elkaar daarin begrijpt. Maar ik ben, ja, meestal raak je met iemand bevriend. en dan klikt dat en dan gaat dat goed of niet. Maar niet op zoek. Ik ben er niet echt op zoek naar dat ik iemand moet keuren op een eigenschap. Zal ik er intrekken? Ja. Heb je een held? Oh, god. Ehm. Um... Nee, ik heb geloof ik niet echt een held. Nee. Ook niet in de kunst? Ik heb wel, ik heb wel heel veel mensen die ik denk, uh, waar ik, ja, die ik bewonder eigenlijk. En, en dat, zijn eigenlijk, dat kan heel breed zijn. Dat kan uh, ja, een kunstenaar inderdaad zijn, of een, uh, ja, een dierenactivist. Of mensen die dingen doen waarvan ik denk, uh, ik kan me echt niet voorstellen dat ik daar. Ooit de energie instopt. en dat je, weet je, alles, alles laat liggen om dat te gaan doen. Um, dus ik bewonder wel veel mensen, maar echt, echt een held. Dat ik echt uh, iemand een naam kan noemen van nou, daar. Uh... Nee, dat heb ik eigenlijk niet als ik zo. Uh... Nee. Sorry. De volgende. <laughs> Waardoor werd je in je wer werd je in je werk belemmerd? Nou, dat is wel grappig. Ik denk in eerste instantie uh, door gebrek aan geld, denk ik. Ik zou volgens mij heel veel werk kunnen maken. En uh, ik heb heel veel ideeën. En ik kan heel veel doen. Maar het gaat dan uiteindelijk toch om de financiën. Want je moet natuurlijk best wel veel geld investeren. Um, om werk te maken, om materiaal te kopen... om werk te laten maken, uh, bijvoorbeeld foto's printen, inlijsten... dan ben je zo op het formaat wat jij in het museum hebt gezien... Uh, zo'n grote foto, dat is, ja, dat is gewoon 800, 900 euro per foto. En dan heb je één foto. Dus ik denk, als ik heel veel geld zou hebben... dat ik heel veel, heel groot werk zou kunnen maken... Uh, ik, ik kan nu natuurlijk nog steeds heel veel, heel veel werk maken... maar je werkt toch op een andere manier als je minder of meer financiën hebt. Dat is, dat is ook een van, de, een, een van de leukste dingen aan die kunsthandel. Dat er, dat er legendarische schilders zijn... Die, die lange tijd niks hebben gedaan... omdat ze de verf niet konden betalen. Ja. En die werken die zijn dan nu miljoenen waard. 50 miljoen of zoiets. En hij had er nog veel meer kunnen maken... als ja. iemand hem destijds gewoon een potje verf had gegeven. Ja, klopt. Ja, en er zijn natuurlijk ook genoeg kunstenaars... die schroot van de straat afhalen... en die geen cent aan hun werk... Uh, alleen een potje lijm en... Uh, Spijkers gebruiken, dat is het natuurlijk ook, maar ik maak niet het type werk uh, waar je geen geld voor nodig hebt. Het heeft ook een intrinsieke waarde, een kostprijs. Ja, ja, ja, ik heb uh, bijvoorbeeld als ik, een, ik heb een bronzen beeld gemaakt een paar jaar geleden en dat kost gewoon een paar duizend euro om te maken. Ja, en dat ga je niet gewoon, dat doe je niet. Uh, je moet een mal maken en dan moet je naar de bronschieterij en dat moet weer ergens op komen te staan op marmer en. Dat ga je niet voor gewoon om even uit te proberen doen. Nee, nee. Moet je het ook nog verkopen. Ja, precies. We gaan nog één vraag doen. Oké. Okay. Oh, waar lig je van wakker? Van mijn buren. Ja, wat doen ze? <laughs> Heel veel herrie maken. Wat voor herrie? Ja, um, nou ja, ik, ik woon in Amsterdam. En uh, Amsterdam is natuurlijk steeds drukker aan het worden. En uh, de appartementen boven en onder mij... zijn allebei verkamerd tot studentenhuizen. Dus ik heb uh, vijf studenten onder en boven me wonen... die de hele nacht binnen druppelen. En uh, de ene helft maakt op zich niet zo heel veel herrie. Maar uh, ja, die hoor je gewoon binnenkomen. En, en de andere helft maakt best wel veel herrie. Dus dat is wel een beetje een, uh, een probleem op het moment. Want ja... Je moet ook goed slapen en gewoon je thuis prettig voelen. Ja, you know? dat is niet goed. Dus en en uh, zo'n zo tentoonstelling, lig je daar wakker van? Want, want het is natuurlijk toch een belangrijk ja, moment. Ja, nou daar heb ik wel best wel goed gevoel over gehad eigenlijk. Dat was heel, heel snel al duidelijk wat waar kwam te staan. En uh, dat hadden we heel goed eigenlijk uh, uitgewerkt. Dus, dus daar lag ik niet echt wakker van. Daar was ik eigenlijk wel, wel zeker van dat dat goed zou worden. Alleen waar ik dan wel weer wakker van lag is het transport. Want dan kreeg ik kreeg dan zo van die visioenen dat dan de bus een ongeluk kreeg. En ik heb dan werken met uh, hele grote zware werken... waar heel veel glasnegatieven in geplakt zitten. En dat zag ik dan wow. dat het allemaal los Losliet, dat ik dat dan niet goed gelijmd had. Weet je, dat dan al die plaatjes zo los in die lijst lagen. Maar dat allemaal niet, daar, daar kon ik ook wel van dromen of wakker van worden. de afgelopen weken, inderdaad. Maar, um, want eigenlijk zou het transport ook. donderdag opgehaald worden, maar toen paste dat niet in de bus. En dat stond dan in onze opslag. En daar is heel veel, uh, was heel veel actie gaande. Dus dan moest dat weer naar boven. Dus er was nogal wat meegesleept. Dus de afgelopen dagen was dat ook wel een beetje. Uh, een ding. Maar dat is allemaal goed gegaan. Het is te zien vanaf donderdagavond. En vrijdag dan geef je een, een, een rondleidende lezing... voor wie wil komen in het, in het Foam langs de, Klopt. de werken. Ja, een walk and talk. Dus dat is, dan kunnen mensen ook vragen stellen. En uh, het is niet zo statisch van zitten. Dat is heel leuk. Dan gaan we een rondje lopen door de tentoonstelling. Te zien in uh, Foam, Daniele van Ark. Dank je wel. Black spider, why lies... Black spider trapped in a web of a love spider, worst fever. Fex komt met een tweede album, De Brabantse zangeres. En ze heeft hulp gekregen van onder meer de Londense producer Lime Howe. Die heeft gewerkt met Adele en Lana Del Rey. En dit was de single alvast, Black Spider, 1 minuut, deel 5 van de reeks De Moskee, gemaakt door René van S. 1 minuut. De Moskee. De Moskee. Ik zie mezelf gewoon als moslim en ik kom uit Nederland. Meestal kan ik al een paar woorden uh, eruit vissen. Want ik denk van, oh ja, dit keer ging het over de zake. Dus, dus dan weet ik van, oké, okay, dat is de armenbelasting. Maar wat er precies gezegd wordt, dat weet ik dan niet. En ze kunnen ook behoorlijk snel praten, de Marokkanen. Na het gebed dan wordt er nog wat gezegd. Bijvoorbeeld van, hé, je kan de persoon condoleren. Want het was net een, uh, een dode gebed, iemand was overleden en dan bid je voor hem. Maar dat versta ik dan niet. En dan moet ik dan eerst weer aan iemand vragen van, goh, wat zei de imam? Het woord zaket betekent letterlijk groei en toename, maar ook reiniging en zuivering. Men zegt dat de last gaat Dus achteraf dan ben ik wel heel dankbaar dat er dan een uh, Nederlandse vertaling is. De videoclip bij het nummer Pink van Janelle Monet heeft veel losgemaakt, een Amerikaanse zangeres. Het gaat over vrouwelijkheid en over het vrouwelijk geslacht... en over geslachtsverkeer en dat soort dingen. En het is miljoenen keren bekeken, het filmpje. En iedereen heeft het erover van The Guardian tot aan The Folk. En waar ze het vooral over hebben is een iconisch nieuw kledingstuk. Namelijk een broek die dezelfde vorm en kleur heeft... als het vrouwelijk geslachtsorgaan. En die is ontworpen door een Nederlandse modeontwerper... Duren Lantink. En ik heb hem nu aan de telefoon. Duren, goeienacht. Vertel eens hoe het zo gekomen is dat jij die broek bent gaan ontwerpen... voor, uh, voor deze videoclip. Uh, nou, het is begonnen met een telefoon, telefoontje van de regisseur. Die, uh, dat is een vriendin van mij, Emma Wessenberg. En die uh, belde mij op of ik binnen 24 uur een uh, vagina's kon schetsen. Wat dan ook een kledingstuk moest zijn. Uh, voor Janel. En uh, nou, dat besloot ik te doen. Hoe ben, hoe ben je dat dan gaan doen? Gewoon tekeningen gaan maken van kledingstukken of, of, of van vagina's? Hoe, hoe werkt zoiets? Nee, ik ben, ik ben vagina's gaan googlen. En toen heb ik een soort, van, ja, soort collage gemaakt met allemaal verschillende vagina's naast elkaar. En vanuit daar ben ik uh, gaan ontwerpen. En toen... Uh, ben ik met die, met die afbeeldingen van Google ben ik naar, uh, naar de markt gegaan. Daar ben ik stoffen gaan zoeken. Kleuren die bij vagina's passen. Ik uh, ben eigenlijk gewoon letterlijk met die afbeeldingen van vagina's op de markt stoffen gaan zoeken. Had je enig idee dat het zo'n sensatie zou worden? Nee. Nee, ik, wist wel, ik, ik bedoel, iedereen was wel heel enthousiast over de boeken. Dus dat, dat, zeg maar, dat, dat wist ik wel. En ik wist wel dat... Uh, ja, dat, dat ze wel uitgesproken waren... maar dat ze zo zouden ontploffen, dat had ik er natuurlijk nooit gedacht. Want ik heb, ik heb gehoord dat het al in de, in de vaste collectie gaat komen... van het Fashion Institute of Technology in New York. Of dat ze dat voornemend zijn. Ja, dat mooi. Er zijn maar nog niks getekend. Super... Ja, ze, zijn, ze, zijn heel, ze willen heel graag dat dit in de vaste collectie komt. Dus we zijn nu aan het onderhandelen. En uh, ja, dan komen ze waarschijnlijk in de vaste collectie. Ja. Dus, dus, daar ben ik heel blij mee. Of heel blij mee. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ik voel me heel vereerd in ieder geval. Klinkt als een grote eer, zoiets. Ja, ja, ja, ja. het is zeker een grote eer. Um, ik had het ook echt niet verwacht. En het, en ik be, ik vind, ben wel een beetje bang dat ik nu voor altijd de jongen van de vagina-broek blijf. Maar goed, uh, Nou ja, je, heb, je hebt ja. nog een grote toekomst voor je, dus er, er zit nog veel ja. aan te komen. Nee, gelukkig wel. <laughs> Only the beginning... Die, die clip is, is sowieso spectaculair. Het gaat over ja. vrouwelijkheid. Je ziet mensen in de woestijn. Ja. Het gaat over, over de kleur roze. Over het geslacht en dat soort dingen. Maar dan, dan is die, die broek... dat is eigenlijk een, een beetje waar naartoe wordt ge, geleefd. Dat is het hoogtepunt van, van, de, van de videoclip. Van de clip. Had je enig idee hoe de rest ja. van de video eruit zou zien... toen je die broek ontwierp? Uh, nee, ik had geen idee. Dat was echt gewoon dit, dit was gewoon mijn part. En uh, ik had verder echt gewoon geen idee. Emma had wel dingen verteld, maar ik had het nog helemaal niet gezien. Maar we waren, nog wel, we waren wel op die draaidag. Dus die, uh, er waren meerdere draaidagen. Maar op de draaidag dat zij er waren, was ook bijvoorbeeld het moment... dat ze uh, met die onderbroekjes, met die kont omhoog gaan. Uh, dat vond ik wel echt wel heel mooi. Voor, zonder dat ik überhaupt achter, voor het beeld had, of, uh, op beeld had gezien. Maar op beeld was het nog mooier. Dus ik had wel een aantal dingen gezien, maar ik wist niet hoe het allemaal samen zou komen. Dus dat vond ik ook wel heel, heel cool om te zien uiteindelijk. Uh, hoe dan jouw deel, wat jij hebt, wat jij hebt uh, gedaan, hoe dat dan opgenomen wordt in de videoclip. En hoe dat allemaal samenkomt uiteindelijk, is wel super interessant. En heel leuk. Ik ben heel trots op Emma ook van. Wat, wat maak je verder voor, uh, voor dingen? Is dit, is dit uitzonderlijk in jouw, uh, in jouw werk? Um... Nou, ik weet niet. Nee, het is niet uitzonderlijk. Want ik heb, uh, ben afgestudeerd met een uh, met een 75 centimeter hoge 3D geprinte schoen met allemaal uh, um, met allemaal re religieuze beelden van verschillende uh, religies, wat op elkaar gestapeld was, Dat eigenlijk ging over het verafgoden van, uh, uh, van de popcultuur. Uh, ik, heb een, ik, doe een, ik maak collecties samen met transseksuelen. Uh, transseksuele sekswerkers in Zuid-Afrika. Dat doe ik met Jan Hoek project. een project. Heb ook een, uh, daar hebben we een uh, award voor de Dutch Design Week van gewonnen. Best Collection of 2016. Um, en daarin vragen we ook echt wat de dromen zijn van transseksuele sekswerkers in Zuid-Afrika. Zij leven onder de brug. Onze vraag was van oké, okay, als je al het geld in de wereld hebt, wat zou je dan, weet je, wat zou je dan willen worden? Wat zou, hoe zou je er dan uitzien? En aan de hand van die dromen heb ik een collectie gemaakt en dat hebben we gefotografeerd. En Het idee is dat uh, idee, we zijn nu aan het plannen om in 2019, eind 2018, een show in Kaapstad te doen met alle transmeisjes. Dus ik denk dat ja, een vagina broek, dat ligt dan wel in mijn alley, zeg maar. Dus niet dat, ik, dat, dat het een uh, soort van heel outrageous ding is, dat ik, wat, wat normaal niet snel op mijn pad zou komen. Maar wel een, uh, een groot succes uh, in één keer. Duren, dank je wel. Ja. En heel veel succes met wat er ja. verder uh, gaat gebeuren. Jo. En hier is het uh, nummer waar het allemaal mee begon: van Janelle Monet, Pink. Let it down.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 Wat is de filmscène aller tijden die je altijd zal bijblijven? Dat vragen we aan bekende regisseurs. Michiel ten Hoorn. Die debuteerde succesvol met de film De Ontmaagding van Eva van Ent. En daarna kwam de komedie Aanmoddervakker in 2014 over de eeuwige luie student. Thijs, die verliefd werd op een jong meisje, kreeg die drie gouden kalveren voor, waaronder die voor beste film. Hij is opgeleid als animator en hij laat zich ook vaak inspireren door stripboeken. Zou dat ook terug te vinden zijn in zijn favoriete scène? Mijn favoriete scène is de pubscene uit Inglourious Bastards van Quentin Tarantino, film uit 2009. En eigenlijk is het natuurlijk een beetje cheat, want toen ik... Toen je me hiervoor benaderde dacht ik al, wat een onwijze moeilijke vraag. Uh, dus ik heb ook een scène uitgekozen die eigenlijk uh, 25 minuten duurt. We hebben ons nu gefocust op de laatste vijf minuten. Uh, een beetje het hoogtepunt van de scène. Laatste nou, het zijn de, de laatste vijf minuten en gaat hij vervolgens nog verder. Maar even voor het verhaal. Um, onze protagonisten, waaronder Michael Vastbinder, de geallieerden... hebben net afgesproken in een kroeg, in een kelder in Frankrijk. Waarna verluidt... Weinig Duitsers komen, maar op het moment dat zij arriveren... zijn er uh, na, toch zo'n zes, zeven jonge Duitse soldaten uh, een, uh, feestje aan het vieren. Want iemand wordt vader. Ze uh, lopen een klein beetje in het hol van de Leelhoel. Ze hebben er afgesproken met een uh, Duitse actrice. Oh, en zij is een dubbelpion om een uh, plan te beramen. Om uh, Hitler en uh, consorten te benaderen bij een filmpremiere. Dat is de scène. Ik dacht, hier komen meer Fransozen als Duitsers heen. Ja, normalerweise is dat ook zo. Maar die vrouw des Oberfeldwebels daar drüben heeft gerade een kind bekommen. En zijn voorgesetzte officier heeft hem en zijn Freunden den Abend freigegeben, damit ze feiern kunnen. Wat al goed is, is dat hoe de, hoe de scène eigenlijk door de scène voorafgaand al wordt uh, geïntroduceerd. Is dat er verteld wordt dat er wordt afgesproken in een kelder. In een kroeg. In een kelder. En dat is al een slecht plan, want het is een dead trap. En dat zal zo ook blijken. Het beeld up, het beeld up, het beeld up. En ja, je gaat steeds moeilijker in je stoel zitten. De lengte van 25 minuten is ook geen minuut te lang. Want je, je weet gewoon, dit gaat verschrikkelijk mis. Het wordt je verteld. En daar is hij echt een meester in. In combinatie met zijn ongelooflijke talent voor dialogen... Uh, is Zijn talent van spanningsopbouw is het echt, echt om je vingers bij af te likken, deze scène. En laten we niet vergeten hoe slim het is dat als ze die kelder inkomen dat mensen daar charades aan het spelen zijn. Dus mensen zijn een spel aan het doen waarin je moet raden wie je bent. De een is King Kong, de ander is Charlie Chaplin. Maar zij zelf zijn daar als Duitsers, terwijl ze eigenlijk... nou, in de in zijn geval een Engelsman is. Dat is al zo knap gedaan. En eerlijk gezegd had ik dat ook pas de tweede keer pas door. En dat is bijna een soort van uh, uh, spelen met je kijker en toch uh, slik in het verzoek te koeken. Auf der Schiffsreise lag ich deinen Ketten. Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich deinen Ketten zur Schau gestellt. Ja, bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah! Oh. <lacht> Bravo! Wirklich beeindruckend. Ja. ja, ja. Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen Sie jetzt alle austrinken. Prost. Prost. Hm. Und dann habe ich noch nie eingeschaltet über ja. die Akteurs oh, ja, ja. und Michael Fassbender voran. Als uh, Engelsman met een uh, heel goed Duits uh, vocabulaire. Scherm maar niet goed genoeg, want daarmee valt hij toch door de mand. Uh, maar ook de Duitse acteurs, uh, de uh, oberstormbaanvuurig. Ik, ik weet niet wie hij is, ik weet niet of hij bekend is. Ik weet niet of dat hij hierna ook door is gebroken op een soortgelijke manier. Zoals uh, de operatie uit de film, ik ben even zijn naam kwijt. Christopher Wals, ja. die is natuurlijk hierna helemaal groot geworden. Deze man zou ik het ook uh, gegund hebben, want hij speelt dat fenomenaal. Dat is wel een schat. Ja, er zitten heel veel momenten in deze lange scène die goed zijn. Maar ik denk dat toch het moment waar ik echt op trigger is... Uh, dat uh, Vastbinder zichzelf verraadt. Je voelt dat er iets aan de hand is. Hij steekt zijn vingers in de lucht. Hij bestelt draait scotch. En je ziet daar, het wordt heel mooi gefilmd. Je, gaat, je schiet over zijn drie vingers heen naar... De Duitser naar de natie toe die daar scherm iets in ziet. En we weten al dat hij goed is in accenten. Dat is ons al verteld. Hij is goed in charades. Hij haalt meteen door wie hij zelf was. En hij heeft ook vastbinder hierdoor. Maar we weten nog niet waarom. Een moment later vertelt hij dat hoe vastbinders zich verraten hadden. Want hij steekt zijn vingers op een soort van manier in de lucht dat een Duitser nooit zal doen. Namelijk drie. zijn drie vingers in plaats van een duim en twee vingers. Erik, de 33er en frisse glazen. We willen ja niet dat ze den 33-er hier met ihrem gesufter verzochten. glazen? viel ik lezen? Fünf. Ik mag scotch, scotch mag mij niet. Ik ook niet, ik blijf bij mijn shampoos. Vrij glazen. Niet veel later trekt deze Duitse zijn pistool. Als filmmaker zie je dat misschien eerder, maar we gaan daar over de as. Dus eigenlijk, we geschieten van een close-up van de Duitse, van de natie, naar onder de tafel, naar zijn pistool toe. Maar we gaan daar over de as. En dat is best wel een onmerkelijke keuze, want... Daarmee zeg je eigenlijk uh, dat het niet zijn pistool is. Het lijkt eigenlijk pistool aan de overkant van de tafel. Dus je weet het eigenlijk niet. Dus je weet niet zo goed wie dat pistool trekt. En een paar seconden later wordt dat alweer ingelost. Want je weet dat die van hem is. Maar dat zijn, dat zijn zulke kleine messteekjes die je krijgt terwijl je deze scène kijkt. Die je onbewust... Uh, ja, er gebeurt zoveel. Het zijn allemaal... Uh, onbewust word je opgefokt, onrustiger. Je gaat steeds maar op een puntje van je stoel zitten. En het bouwt allemaal op naar die uh, uiteindelijke... Uh, Oplossing of, of ja, ontketening van kogelschoten aan het einde van de scène. Hebben Sie dat gehört? Dat is het Geräusch meiner Walter, die direct op Ihre Hoden gerichtet is. Ja, waarom richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Weil Sie sich eben verraten haben, Hauptsturmführer. Ze zijn zo so Duits, wie die zijn Scots. Ik ook zo vet nog in deze hele film dat het is zo schaamteloos, soms bijna een stripboek of een tekenfilm waarin zit te kijken, dat het zo doorzichtig is. Van hij is de slechterik en hij is zo stoer. Het zijn echt karakters. Het zijn echt ja, inderdaad bijna tekenfilmfiguren. En toch pik je het allemaal. En is het... misschien juist omdat het soms zo bijna makkelijk is hoe hij het doet. Van dit is de slechterik is het zo verbluffend om te zien hoe knap het op een gegeven moment weer is. Dat hij je even zo... trappen niet in. Want dat had ik ook bij die pub zien, wat nogal goed is trouwens. Dat de jongen die het uiteindelijk lijkt te overleven... is de dronkaard uh, die, die vader gaat worden. En denken, wat grappig, wat een goede ironie... dat hij het dan als enige overleeft. Maar zelfs dan, nee, nee, nee. Tarantino is wel slimmer, want die laat ook hem... Uh, op een gegeven moment door zijn kop worden geschoten... Um, dus dat is het ding toch? Je, iedere keer weer op een ander spoor gebracht. En daarom is die film zo'n uitputtingsslag voor, uh, voor jezelf om hem te zien. Kun je er niet meer van slapen daarna? Weet je nog dat je hem voor het eerst zag? Ja, ik zag, ik zag in Glorious Best dat voor het eerst, toen was hij net uit in de bioscoop. En het was echt, ik vond het echt een rollercoaster ride. Ik ben echt drie keer over de kop gegaan en uh, ik kwam er helemaal uitgeput uit. Het duurt super lang, had ik echt niet door. Zelfs die lange sens. Er zitten volgens mij twee of drie dan van 25 minuten, real time. Nou, echt grandioos. En ik vind het gewoon zo vet, er zit zoveel plotwendingen in. Weet je. Ik word, als ik normaal naar een bioscoop ga, word ik misschien één of twee keer... Uh, in de zoveel tijd, word ik een keer om mijn ogen, gesl ogen geslagen van... Oh, wat vet, dat had ik niet zien aankomen, dat had ik niet verwacht. Maar bij deze film is me dat volgens mij wel twintig keer gebeurd. Dat zag ik echt niet aankomen. Wat gedurfd, wat stoer. Het is inderdaad iemand die zijn vak zo goed begrijpt... en op zo'n manier werkt waar je echt alleen maar van kan dromen... Alles klopt gewoon. Alles is balans. En alles is precies zoals hij het bedacht heeft. En hij heeft het zo goed in de vingers. Het is ook heel grappig als je hem ziet praten met andere regisseurs. Ik zag laatst een, een Hollywood Reporter Roundtable. Zitten allemaal regisseurs bij elkaar aan tafel. Hij kent de films van die regisseurs beter dan die gasten zelf. Hij zit tegenover Rid Tony Scott zit hij uit te leggen waar zijn films eigenlijk over gaan. Dit is gewoon een een een, een cineast en voeten uit. En alleen daarom kun je al niet, niets met hem hebben, volgens mij. En... Als je kijkt naar je eigen werk, zitten daar uh, Tarantino elementen in, denk je? Mm, nee, niet zozeer bewust. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb toevallig een aflevering geregisseerd voor Van God los. Waarin ik de keuze had gemaakt om alle scènes uh, als long takes te filmen. Dus er wordt niet gemonteerd, alles is een continue camerabeweging van vijf minuten lang. Um, en daar hebben we wel heel erg gespeeld van. Hoe kan je vijf minuten lang zonder te monteren een scène spannend houden? En daarbij is ook deze pub zien. Hebben we die nog eens keer teruggekeken wat het nou precies is. Weet je al hoe anticipatie werkt en hoe je een kijker gewoon aandachtig uh, op zijn plek kan uh, houden. Ja. En is dat gelukt? Denk je? Ja, ik geloof het wel. Ja. Ik weet niet of dat uiteindelijk echt door die scène is gekomen. De pubszin die we zojuist bespraken. Maar ik geloof wel dat, dat het zijn allemaal hele spannende scènes geworden Maar dat komt ook omdat we weer een technisch ding... maar omdat als je longtakes maakt en het is dus niet monteert... gun je een kijker eigenlijk niet om tot rust te komen. Dus het is altijd blijf kijken, blijf kijken, want we knippen niet weg. En dat is ook een vorm uh, van anticipatie. En ik geloof toch dat dat um, de basis is van een goede film. Dat je gewoon je niet verveelt. En dat je gewoon op je plek blijft zitten, twee uur lang. Um, en denkt, wat gaat er gebeuren? En dat is, dat, is, uh, dat is denk ik de basis voor iets interessants. Nou, about this pickle we find ourselves in. It would appear there's only one thing left you to do. And what would that be? Sticklets. Say our feeders into your Nazi boss. schraam met het uh, nummer Lights. En, uh, morgen in Nooit meer slapen komt uh, Marley Huijer op bezoek. De denker des vaderlands is ze lange tijd geweest. Ze is hoogleraar uh, publieksfilosofie in Rotterdam. En uh, ze is ook nog opgeleid tot uh, huisarts. En ze heeft een uh, nieuwe publicatie, Beminnen... waarin ze pleit voor een uh, nieuwe seksuele revolutie... dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zometeen kunt u luisteren naar de NTR met het programma Focus. En ik wens u een hele goede nacht toe. Nieuws van Malle Kanten.